Goedemorgen. Ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Geen studentenkamer, blijf dan thuis. De ene na de andere universiteit komt met die oproep. Er is een groot tekort aan studentenkamers voor Nederlandse eerstejaars, maar ook voor een heleboel internationale studenten. Dit meisje heeft al een stapel berichtjes gestuurd in de hoop op een eigen plek. I've sent like 30 messages so far in twee weeks and no one would like Reply to my messages. I cannot attend a viewing. So obviously I'm clear disadvantage. Naar de universiteiten in Utrecht, Eindhoven en Maastricht roepen nu ook de twee grote Amsterdamse universiteiten buitenlandse studenten op om niet naar Nederland te komen als ze geen kamer hebben. De politie houdt te veel gegevens van burgers bij. Dat staat in de krant Trouw. Iedereen die ooit wel eens contact heeft gehad met agenten... toen ze bijvoorbeeld aangifte deden, staat in de computer. Van ongeveer 9 miljoen mensen wordt zo automatisch van alles bijgehouden. Verhuizingen, huwelijken, geboortes. Het staat er met naam en toenaam inclusief burgerservice nummer in de politiesystemen. In een paar gemeenten in Zeeland komt sinds gisteravond geen water meer uit de kraan. komt door een leidingbreuk. Voor de zekerheid is vanochtend een NL-alert verstuurd. Daarin werd Zeeuwen gevraagd om zuinig te zijn met drinkwater... en bijvoorbeeld niet te douchen als dat niet nodig is. Dakdekkers, brandweermensen of mensen met een baan in bijvoorbeeld een plantenkas. Op die plekken is het zweten geblazen wanneer de temperatuur omhoog schiet. En daar maken Europese vakbonden zich zorgen over. Ze willen dat er een officiële maximum temperatuur komt voor werken in de buitenlucht. Daar zijn nu nog geen afspraken over, zegt de jongerenclub van vakbond FNV in een informatiefilmpje. In de wet staat geen temperatuur genoemd vanaf wanneer het te warm is om te werken. Wel mag jij je werk niet onder ongezonde en of gevaarlijke omstandigheden doen. Maar het is niet snel ongezond of gevaarlijk warm. Omdat het niet alleen van de temperatuur hangt... maar bijvoorbeeld ook van de luchtvochtigheid en de kleding die je draagt. We krijgen nog het weer. Nou, vandaag valt het mee met de hitte. Het wordt een wisselvallige dag met zon, maar ook wolken... en hier en daar wat regen met mogelijk onweer. Het wordt tussen de 20 en 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Een file op de A9, maar richting Amstelveen, bij Amstelveen Stadshart 5 kilometer. Tot zo voor de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zon. Zandvoort. En zo een zomerhit. Zfm. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Je weet niet wat je hoort.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 Zover gekregen om mee te lopen. Uh, de drie dagen? Een driedaagse. Een driedaagse tegenwoordig. En, uh, en wat komt er allemaal kijken bij uh, de opbouw van het circuit voor de Grand Prix van Nederland? Ja, over een paar weken is het weer zover. En dan uh, bellen we met Robert van Overdijk, directeur uh, circuit Zandvoort. En, uh, en we eindigen met de terugblik op de zeer drukke dinsdag van de Zandvoortse Reddingpirade. En Ernst Brokmeijer, uh, ja, die. Uh, je nog, uh, wil je nog op een dolfijn springen?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 En nu uh, staat daar een, een mooi hotel en de gasten die met de auto komen, hoe, uh, hoe los je dat op? Het gaat eigenlijk uh, best wel uh, goed. Uh, de Paradijsweg uh, vergeert eigenlijk als een soort uh, doorvoerader uh, naar de, het verkeerterrein De Zuid. Mm -hmm. Dus mensen komen eigenlijk heel kort voor het hotel, uh, checken daarin, krijgen een nette uitleg waar ze heen moeten wat ze moeten doen en rijden eigenlijk meteen door uh, naar uh, De Zuid.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 Oké, okay. hey, hoe hebben de buren van de, de, de hoge weg uh, ge gereageerd? Nou ja, eigenlijk best wel vrij uh, positief, wat wij rondom uh, eigenlijk merken. We hebben vorige week, uh, of twee weken geleden, een mooie opening gehad, waar we de hele buurt hebben uitgenodigd. Mm -hmm. En iedereen was eigenlijk wel vrij positief. Uh, pa de paradijs was, was, was natuurlijk niet de meest mooie straat van Zandvoort. Uh. Ja, maar ik heb het meer over de mensen die op de hoge weg nummer uh, 32 geloof ik en 34. Uh,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 two, three.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 Waar het mij eigenlijk in de basis om gaat is dat uh, toen ik zes jaar was, was ik, uh, zat ik op de arijn en horsenschool en toen hadden we een leraar, meester, gymnastiekleraar duw. En die zei, zolang je sport, kan je geen kwartenkwaad halen. En dat betekent lichaam, opvoeding enzovoort. enzovoort. Even, even, even tussendoor, de microfoon doet het niet van hem. Nee. Nou, dan uh, moeten we heel even ruilen uh, oh, van de uh, uh, microfoon. Idee maar als ik jouw mijne geef, Ben. Dat ja, gaat niet. <laughs> nou, dat wordt even gewisseld van allerlei microfoons. Ik krijg die van Kors. Die doet het. Hebben ze me nou niet geholpen? En dan krijgt Gerrit die van mij. Zo. Zo. Dan zijn we er eindelijk weer uit. Doen we het weer? Probeer, maar.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 Dat zit niet op. Nee, dan denk ik dat ik... Dan word ik een beetje normaal in gaan over. Moet je niet doen. Over uh, de Junes. Ja, ja, we hebben Peter Bruining aan de telefoon van de golfclub. Peter, uh, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Hoe, hoe, hoe uh, kijk jij daartegen aan? Ja, nou, uh, precies hetzelfde als steun. Uh, ik denk dat iedereen uh, 21 december uh, als een gedenkwaardige dag kan beschouwen... maar helemaal zich niet gerealiseerd heeft... wat dat voor consequenties voor, uh, voor de sport... maar voor alles is had. We hebben geen exclusief recht...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 Nou, dat, dat gaat niet lukken. Het risico dat je dan een bekeuring krijgt... dan wordt het opeens een heel duur rondje. Mm -hmm. En dan hebben we toch in onze ledenbestand... zo'n 30, 35 procent... van wat uit de regio vandaan komt. Wat wel eens vergeten wordt. Maar het geldt hetzelfde. Geldt voor Teun. Teun ja. de locatie, als je de boel klopt. Natuurlijk voor een gemeente als Zandvoort uniek... wat ze daar neergezet hebben. Maar Zandvoort moet zich ook realiseren... dat daar een golfbaan is, negenholsbaan... die eigenlijk zijn... zijn, zijn, zijn, zijn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 ik zie een creatieve oplossing van, uh, van de eigenaar van de golfclub... die gaat een uh, parkeerterrein met een slagboom uh, zetten. Ja. Ja. Nigel Lancaster wil dat doen, hè? Ja, nee. bomb, dat doet hij keurig. En ja. dat, doet hij, dat doet hij onder de prijs die de gemeente gaat vragen. Maar dat, ja, ja, Teun kan dat niet. Maar... Maar, maar een hele, hij kan daar 28 auto's kwijt en that's it. Ja. Als ik een toernooi organiseer en dan gaan de 50 al meedoen... dat gaat gewoon niet. Ze moet de helft dan betalen.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 Gesprek met de wethouder voor jullie. Een, een, een positief verhaal. En, uh, dat hopen we ook. Laten we dat even afwachten. Ja, en dan ja. Uh, horen we het graag. Peter. En, en dan is dit een bijdrage eraan. Ja. Heel Peter goed. en Teun, bedankt. Oké. Okay. Jo, Bedankt. Oké. Okay. De lieve voetjes die al jaren trouw met mij meegaan, jullie hebben deze week niet stilgemaakt. Staan. Wat hebben jullie me toch aangedaan, Nijmegen, vier dagen lang uit en in te gaan. Ik zou best willen, maar mag niet naar huis, kan niet terug zonder Wiraagse kruis. Lieve voetjes, bij van nacht buiten de deur, want ik kan niet tegen blaren en die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 Ik ben bij Vier dagen lang. Ja, wat staan ervoor Vier dagen lang. Nee, maar ik hoor. Vier dagen... Vrolijke muziek hier bij ZFM. Een uh, uitgezochte recorddraaier. Uh, die het altijd uh, doet, hè, geloof ik. Tof? Nou, steeds meer. En uh, uh, Jelmo, die doet het ook tegenwoordig ook Oh, Jelmo, een, En ja. samen ja. gaan we dan. We gaan praten met uh, Renzo Ruis. Die heeft de vierdaagse gelopen voor het goede doel. Uh, en uh, uit New Unicum. Renzo. Goedemorgen. Hoe was het? Uh, ontzettend mooi. Ontzettend zwaar. Maar heel leuk om het nog gedaan te hebben. Ja. ja.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 Het was nu, uh, nu was het uh, de... Door, uh, ja, door de 39 graden van dinsdag. Oh, ja. dat is de tuin gaat af, dus schrik niet. <laughs> <laughs> ik denk dat hij uh, met Peter overleg hebt zo. Hey, okay. um, Driedaagse uh, ja. uh, gelopen. en Voor welk ja. goed doel liep je? Ik uh, heb gelopen voor Nieuw Innikum, waar ik al anderhalf jaar werk in de catering. Uh, en ik heb altijd gezegd, ik wilde dagen lopen, maar voor een goed doel.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 En ter afsluiting, jij nog een vraag? Ja, nou geen vraag. Ik wil nog even de adres uh, vertellen. wwwdevierdaagse En dan uh, verwijs ik naar uh, Renzo uh, Ruis. Klopt. Oké okay, Renzo, bedankt. En uh, volgend jaar horen we meer. Hartstikke bedankt. Fijne uitzending nog. Dankjewel. Oké, okay, bye bye. Dag weer. Doeg. Zo.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 mogelijkheid om dit te mogen organiseren. Hartstikke, Hartstikke goed. Hartstikke bedankt en veel succes vanmiddag. Ja. Oké. Okay, bye, bye. bye bye. Bye bye. I'm calling